Eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Dit is maand van CNA willen het kledingconcern verkopen aan Chinese investeerders. Dat meldt het Duitse nieuwsblad Der Spiegel. Het oorspronkelijk Nederlands bedrijf van de familie Brenning Meijer heeft honderden winkels in heel Europa, Latijns-Amerika en Azië. De familie is nog altijd eigenaar van CNA via een holding in Zwitserland. Maar die is niet bereikbaar voor commentaar.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 Net als de rechter vorige maand concludeert de commissie dat de constructie niet deugde, maar de bedoelingen zouden goed zijn geweest. Vijftien mannelijke modellen en voormalige modellen beschuldigen twee topfotografen van seksueel misbruik. Mario Testino en Bruce Weber zouden in de jaren negentig over de schreef zijn gegaan. De modellen klagen over onder meer ongewenste aanrakingen. Weber was betrokken bij reclamecampagnes van onder meer Calvin Klein. Een uitgever heeft de samenwerking met de twee fotografen alvast opgeschort, net als het modeblad Vogue. Al meer dan 10.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor vrije dagen met carnaval. Een bierbrouwer begon de petitie gisteravond op de site carnavalvrij.nl. Volgens het bedrijf is carnaval inmiddels gemeengoed geworden en daarom zouden carnavalsmaandag maandag en dinsdag twee officiële vrije dagen moeten worden. Het weer, eerst nog opklaringen en minimaal rond het vriespunt. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgenmiddag veel regen bij een graad of zes. En aan zee staat een harde wind. Vanaf dinsdag winterse buien. Dit was het. DFM, ook... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Wakker van de ANWB. Er staan geen files.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 En hij wordt gespeeld door uh, Massimo Lonardi. En dat is heel aparte muziek, want deze meneer speelt op de luid. Het is dus hele oude muziek. MUZIEK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 Thank mm -hmm. you.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 Thank you.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 het, is, het wordt uitgevoerd door het Gursenich Orchester Köln onder leiding van François Xavier Roth.